1 uur en ook Thijsen met het nos journaal VVD-leider Rutte is opnieuw in botsing gekomen met Pvv-leider Wilders over de oorzaken van het mislukken van het overleg in het Katshuis. Rutte zei in het NOS-lijsttrekkersdebat dat de enige reden dat we hier staan is dat Wilders het partijbelang boven het landsbelang liet gaan. De VVD-leider benadrukte dat nog maar weinig partijen bereid zijn met Wilders samen te werken. Wilders zei daarop dat de reden dat ze daar stonden... zou zijn dat Rutte in het katshuis als een gek vasthield aan de eisen van Brussel... om te komen tot een tekort van 3 procent. PvdA-leider Samson liet in het debat weten... graag met de SP samen te werken in een kabinet... maar dat beide partijen samen geen meerderheid halen. Samson zei dat de SP en GroenLinks het dichtst bij hem staan... maar dat het eerst over de inhoud moet gaan.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 Het Nederlands elftal heeft ook de tweede WK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. In Boedapest versloeg Oranje-Hongarije met 4-1. Jermaine Lens scoorde twee keer. De andere Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Bruno Martens-Indi en Klaas-Jan Huntelaar. De Hongaarse goal werd gemaakt uit een strafschop. Nederland had de eerste WK-kwalificatiewedstrijd al met 2-0 gewonnen van Turkije.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 Helco span. Span, span, span, span. Opnieuw goedenacht. En fijn dat u nog steeds bij ons bent in ons huis van de maan. Waarin u in het komende uur met ons mee kunt praten over die nieuwe maatschappelijke trend over de doedemocratie. democratie De doedemocratie democratie waarin burgers het heft in eigen handen nemen, zelf een bibliotheek openhouden, een buurthuis runnen of zelfs een energie-, woning- of zorgcoöperatie opzetten. Maar ook het organiseren van de buurtbarbecue of het verlenen van mantelzorg hoort bij die. Doe Democratie. En daarom wil ik graag van u weten op welke manier u nou bijdraagt... aan die Doe Democratie. U kunt ons bellen op ons gratis telefoonnummer 0800-1121... 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncf.nl... en twitteren kan dan weer met hashtag Casaluna. Ik geef u nog één keer het telefoonnummer 0800-1121. Ons mailadres casaluna.ncf.nl... en twitteren dat kan met hashtag Casaluna. Ralf, goeienacht. Ja, goeienacht met Ralf Witten. Dag Ralf. Op welke manier ja. doe jij mee met die doe Ik vind het zo'n mooi woord. Met die do-democratie? Nou, ik, ik, het volgende. Even een kleine inleiding. Ja. Ik woon op een schiereilandje in, in de rivier de IJssel. Mm -hmm. Dat is 18 jaar geleden ontstaan als uh, recreatiepark. En als recreatiepark was het niet uh, te runnen. Dus hier zijn... 350 huizen die permanent be be bewoond worden. Mm -hmm. Wij hebben die, al die 18 jaar hebben wij zelf dit volledig gerund: het vuil ophaal, het verkeer, wegenonderhoud, plantsoenonderhoud, eh, opruimen. Dus jullie waren en eigenlijk sinds... een soort klein woonwijkje wat jullie zelf runden. Precies, dat runden we volledig zelf. Ja. We hadden ook een een, een, een, een gezelligheidsruimte, een nou ja, onze eigen machines om, uh, om alles uh, op, te, op te ruimen. Nou ja, noem het maar op. En, uh, maar sinds drie maanden zijn wij volledig gelegaliseerd. En wat wil dat zeggen? Nou, dat, daar hebben we jaren over moeten onderhandelen en praten. En uh, nou, de gemeente is uiteindelijk akkoord gegaan dat we gelegaliseerd zijn. Mm -hmm. En die zeggen nu van ja, nou al jullie initiatieven... Daar kun je mee ophouden, want wij gaan alles overnemen. We hebben gesmeekt eigenlijk. Mogen we dat niet zelf blijven doen? Dat nee. gaat zo goed. Ja. We betaalden het zelf. En het was gewoon een nee. En waarom was het een nee? Eh, ja, het is een vrij kleine gemeente. Of kleine gemeente. De Achterhoekse gemeente Zevenaar. Ja. En de indruk was... Ik heb zelf, uh, me daar ernstig mee bemoeid. In een soort burgerberaad. Uh, dat past niet in onze structuur. Wij, wij kennen zo'n woonwijk niet waar burgers zelf alles doen. Dus ze konden er eigenlijk niet mee omgaan. Dat is wat ze zeiden. Ze konden er niet mee omgaan. En allerlei verhalen. Hadden, om je een voorbeeld te noemen. Wij hebben hier, het is een, een schiereiland met, met één toegangsweg. Mm -hmm. En wij hadden op het eiland, omdat hier heel veel kinderen spelen... Hadden we, een, hadden we alles aangepast op 15 kilometer. Ja. Ook met, met verkeersdrempels en zo. Nee, die hadden had ik al eens 15 kilometer. En dat moet nu 30 worden. Dus die verkeersdrempels die wij jaren geleden zelf hebben laten bouwen... die moeten allemaal uitgegraven worden... en dat moeten 30 kilometer drempels worden. Omdat dat gemeentelijk beleid is? Omdat het het beleid is. De gemeente zei, wij kennen geen 15 kilometer zone. Dus het moet een 30 kilometer zone worden. Onze vuilnisophaaldienst die wij zelf deden. Overigens moet ik wel zeggen dat we twee professionelen in dienst hadden. Mm -hmm. Maar die vuilnisopwaaldienst deden wij zelf met wat oudere bazen... die uh, hielden van joggen... en die haalden iedere maandagochtend met een eigen vrachtwagentje de vuilniszakken op. En dat liep goed... En dat heeft, heeft uh, 18 jaar perfect gelopen. Ja, want even voor mijn goed begrip, Ralf. Jullie woonden dus in die woonwijk... die eigenlijk ja. gebouwd was als recreatieterrein. Uh, uiteindelijk ja. zijn die uh, bungalows voor permanente bewoning geschikt gemaakt. Alleen jullie Beg... werden niet erkend als officiële woonwijk door de gemeente. Jullie woonden daar nee. tussen aanhalingstekens illegaal. Ja, wij waren eigenlijk illegaal, alhoewel... We al wel uh, sinds een jaar of vijftien gedoogd werden. Mm -hmm. Jullie werden gedoogd, maar waren eigenlijk ja. illegaal. En jullie hebben dus die hele samenleving, die mini-samenleving, zelf opgebouwd. Ja. Hoe hebben jullie er nou voor gezorgd? Dat vind ik wel interessant, ook uh, zeker uh, gezien het gesprek dat ik in het vorige uur had. Hoe hebben jullie er nou voor gezorgd dat dat goed ging onderling? Want je zei 350 huizen, hè? Dan zullen er, um... 350. Ja. ja, 350 huizen. Dan zullen er minstens 500 mensen wonen in zo'n woonwijk. Hoe zorg ja, jullie er dan nou voor meer, dat dat... Heer, nog meer zelfs. Maar hoe ging, ja. uh, ging dat in zijn werk? Hoe zorgden jullie ervoor dat er nooit slaande ruzies ontstonden? Of dat de ene groep de andere uh, uh, een beetje uh, in de nek heigde? Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Nou, dat is eigenlijk... We hebben een... De, het, het, het, het bestuur hier is een stichting. Met vijf bestuursleden. En uh, een paar commissies uh, erbij. De commissie onderhoud, de commissie stranden Maar we hebben hier ook omdat we in de rivieren, ze hebben ook wat stranden om het eiland. Ja. De commissie stranden bijhouden, de commissie dijkonderhoud, enzovoort, enzovoort. Dus wat technische commissies een bestuur. En een paar jaar, per, per keer per jaar een vergadering, een plenaire vergadering. Dus jullie hebben dat gewoon eh, eh, organisatorisch heel goed geregeld. En je had het over professionals. Wat is de rol die zij speelden in die afgelopen jaren? Nou, de ene professional die we in dienst hadden... Nou, eigenlijk twee, hoor. Er was één professional die runt ons uh, ja, buurtcentrumpje, zeg maar. En de andere professional, nou die zou je kunnen zien als een, uh, ja, een soort uh, ja, uh, man die alles, een controleambtenaar. Mm -hmm. Die organiseerde alles en die kreeg gewoon daarvoor betaald. Ja, ja. Nu zegt U de gemeente. Het is een dienst van onze stichting. Oké, okay. en nu zegt de gemeente, stichting, uh, fijn dat jullie dat zo lang uh, voor ons gedaan hebben. Maar jullie worden nu gelegaliseerd, dus wij gaan nu onze eigen, eigen regelingen toepassen op jullie woonwijk. Wat betekent Precies. dat tenslotte voor jullie wijk, denk je, Ralf? Nou, uh, kijk, het, uh, het, uh, ten eerste, onze snelheidslimiet van 15 wordt 30. Ja, dat zei je al, ja. Uh, de vuilnis wordt opgehaald door de gemeente. Dus we krijgen allemaal zo'n grote groene duobak voor de deur. Ja? Ja. Het uh, onderhoud van de plantsoenen op het park... Uh, uh, gaat de gemeente overnemen. Ja, en dan moeten we maar afwachten in hoeverre ze dat uh, netjes gaan doen. Ja, veel vragen. Dus gaat het jullie ook meer geld kosten? Nee, minder. Oh, dat dan dat is weer het wel. Draaien. Wij betaalden 70 euro per maand... Voor ophaal, vuilnis, enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En het hele onderhoud van het park, zeg maar. En we gaan nu uh, uh, uh, uh, 15 euro per maand betalen. Nou, dat is dan nog een voordeel van het feit dat de gemeente de Zeven gemeente... naar het overmaakt. Ja, maakt. We we zijn niet blij. Nee, jullie zijn niet blij, dat heb ik je niet ja, duidelijk gemaakt. we zijn wel gemaakt. blij dat we gelegaliseerd zijn nu. Want het was toch wel eigenlijk een beetje een vervelende situatie. Ja. Maar uh, wij hebben echt gevraagd van, goh... Laat ons toch legaliseren ons en laat ons zijn wie we zijn. Maar dat heeft de gemeente en jullie niet gegund. tegen de wethouder gezegd... zie ons als een proefproject. He, maak er, stuur hier een socioloog op af... en laat die eens kijken hoe wij dat de afgelopen 18 jaar gedaan hebben. Ja, maar de wethouder was daar niet ontvankelijk voor, voor dat argument. En zo komt nee, er dus een einde aan, aan ja, dit, dit proefproject, als het ware. Ja, ja nou, het was in zoverre niet opgezet als proefproject... Maar het heeft zich wel zo, het een, het zich wel zo ontwikkeld. Het, het heeft zichzelf, het is gegroeid. Ja, ja van onderop. Inderdaad, een is mooi voorbeeld. Een, een mooi voorbeeld van doe democratie Nee, Ralf, ik ga je afronden, want we hebben nog meer bellers... en we hebben ook nog okay. wat uh, tweets en uh, mails die ik graag wil behandelen. Bedankt voor de tijd. Ik vond het een mooi en duidelijke verhaal. Een mooi voorbeeld van doe democratie daar in de gemeente Zevenaar. Ralf, dank je wel. Oké, okay, aui. Ze trekt, ze weent en ze waait, ze zingt en ze slaat. De wereld beweegt, ze zuigt en ze blaast, ze grondt en ze graait, ze dient en ze die kraalt. We draaien mee, we draaien mee, we grijzen en we gieren mee. We gaan vooruit met volle kracht en die. Ze verlicht, ze verdraait, ze breekt en ze paait. De wereld beweegt, ze hoort en ze snoert. Ze steekt en ze naait, ze snikt en ze boert. We draaien mee en zwaaien mee, we zwieren en we zwalken mee. We dollen rond op hoge poot. En wie niet thuis, kan kant moet hopen. We zwemmen mee, we sluiten zeeën dwars door midden. En wie niet zwemmen kan, moet bidden. En wie niet zwemmen kan, moet bidden. De vallen mensen uit de hemel, zetten van net aan uit. Er vallen mensen in het water, zet de ten uit. Leg je blote handen open, krom ze rond tot bollen komen. Daar komen mensen uit. Wende de Snijders, De Wereld Beweegt. Ze schreef het liedje voor het concert Maak het Verschil... van de NCRV Radio in 2005. Een concert rondom het thema Vrijwilligerswerk... eertijds in het kader van Make a Difference Day. U luistert naar Casa Luna bij de NCRV op Radio 1... en we praten vannacht over doedemocratie. En ik ben benieuwd hoe u nou handen en voeten geeft aan die Do-democratie. Runt u een buurthuis bijvoorbeeld... of uh, bent u degene die altijd de straatbarbecue organiseert? Of staat u misschien wel aan de basis van, van een eigen zorgcoöperatie of een eigen woningcorporatie. 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer. U kunt mailen naar casaluna.ncv.nl. En twitteren kan met hashtag Casaluna. En dat deed Yvonne Hagenaars. Yvonne stuurde ons al twee tweets. De ene luidt... Samen doen en lasten over meer verdelen... is toch goedkoper, eerlijker en solidairder... dan zogenaamde do-democratie. En de tweede tweet van Yvonne... Is do-democratie een ander woord voor individualisme... Aan de telefoon Aaltje Thomas. Aaltje, goeienacht. Goeiedag. Dag Aaltje. Alex heet je, hè? Uh, Ik heet Helco. Oh, Helco, sorry. Ja, dat mag Maar je mag me uh... ook Alex noemen. Aaltje, op <laughs> welke manier uh, draag jij bij aan die doe democratie Nou, uh, ik ben in verschillende vrijwilligersorganisaties actief. Ja. Maar de oudste dus, uh, die is ruim 40. Dat is de Wereldwinkel. De Wereldwinkel. Ja, dat is een mooie organisatie. En, en ben jij ook al 40 jaar lang actief voor die Wereldwinkel? Ja, ik ben 25, maar ik, ik ben niet belangrijk. Ik wou even een mondiale, uh, mondiale draai aan dit gesprek geven. Oh, vertel, hoe wil je dat nou, veel doen dan? mondiaal uh, over de hele wereld. Sinds. Uh, ja? Jullie verkopen duurt... producten van over de hele wereld. Ja, de buurt is natuurlijk heel belangrijk. Maar het is net een. Uh, als je steen in het water gooit, dan komen we allemaal kringen. Ja. Ja, en ik, zie de, ik, ik uh, zit ergens, nou ja, dan begint het te filosoferen, maar laat ik even concreet zijn. Wij zijn heel uh, de beweging, de wereldwinkelbeweging. beweging. Ik wou het ook liever de beweging van onderop, onderop noemen, mm -hmm. in plaats van do-democratie. Dat is voor mij een uh, vage term, ja. maar volgens mij bestaat die al zo lang als de mensheid zo'n beetje bestaat. Die beweging van onderop. En de, ja, wereldwinkel de wereldwinkel is deel van die beweging van onderop, zeg je? De wereldwinkel? Ja. Ja, het is een van de exponenten daarvan. Op welke manier is dat een exponent? Nou, we zijn... We, ja, ik was er toen nog niet bij, maar ik heb vanaf 69, Dat was dus het begin in Groningen meegemaakt van de mm -hmm. zijlijn. Ja. Dat was, toen was het puur nieuw. En het was echt roeien met, met tegen allerlei stromen op. Goed, we hadden toen de tijd mee, 60 jaren. Ja, nee, ik wil niks verheerlijker, geen enkele tijd. Maar toch was er toen meer um, vernieuwingsdrang. Mm -hmm. en, en daar is uh, de wereldwinkel dus uh, ook aan, aan ontsproten. Ja, en wat Dat heeft ook... die wereldwinkel in de afgelopen 40 jaar... tot stand weten te brengen, vind jij? Nou, maar ik heb het hele proces meegemaakt. En ik, nogmaals, ik, uh, ik ben niks verheerlijker of zo... Ja, maar, uh, nou, ik denk niet alleen in cijfers, maar de bewustwording, daar zijn we over begonnen. We hadden toen alleen maar koffie en suiker en uh, nou verder bijna niks. Ah, ja, buttons en posters en boeken. En, nou ja, om mensen bewust te maken van de, van de mondiale pro problematiek. Ja. Ontwikkelingssamenwerking uh, en alles. En dat is misschien wel het belangrijkste wat jullie voor elkaar hebben gekregen. Dat die bewustwording groter is geworden. Juist. Ja, niet, niet alleen wij natuurlijk, Ik, mijn hij en er zijn allerlei organisaties, Novip en noem maar op. Nee, natuurlijk, maar... maar de Wereldwinkel is natuurlijk voor heel veel mensen wel herkenbaar. Want je gaat winkelen in je dorp en dan loop je altijd langs die ene winkel. En dan sta je er even bij stil. Juist, en, en je komt binnen als het goed is. Ja, ja. Is het nog steeds <lacht> ja. druk bij de Wereldwinkel? Ja, ik kan maar over één winkel spreken en dat is in Deventer. En dat is heel wisselend, maar ja, we, we krijgen wel een klap mee van de crisis natuurlijk. Ja, merk je dat? Nou, dan merken we wel een omzet. Mm -hmm. ...maar we mogen nog niet klagen, want ik was in 2008 was ik al bang. Toen dat het uh, bergafwaarts zou gaan? Ja, financieel dus. Ja, maar dat is niet ja, dat gebeurd. We, we kopen natuurlijk wel luxe producten. Ja. ja, en jullie geven de producenten een eerlijke prijs... ...dus dat wil zeggen dat je ook niet kunt gaan stunten met prijzen. Nee, dat mogen we helemaal niet. Nee. Dus ah, je... We... Sorry? Nee, je merkt dus wel wat van de crisis, zeg je, maar het valt je nog mee. Ja. Ja, alles is relatief. Ik ben geen cijfermens, hoor. Nee, maar goed. Jou, ja, jouw indruk een... als medewerkster is dat het wel wat minder druk is, maar, maar dat het penning... niet heel erg uh, tegenvalt qua bezoekerscijfers. De penningmeester praat anders dan ik, maar, maar ik kijk op een korte termijn. De laatste weken gaat het goed. Mm -hmm. Maar de penningmeester, en daar is hij ook voor, die, die kan het over een jaar bekijken. Zoveel dus procent minder. Ja, en heeft het dan al alleen met jullie prijzen te maken? Of heeft het ook met het feit te maken dat mensen ook op een andere manier aan jullie producten kunnen komen tegenwoordig? Ja, maar oh, dat vult ook mee. Maar dat is gewoon ook al een aantal uh, jaren aan de gang, gelukkig. Ja, we hadden er in het begin wel moeite mee hoor, in de tachtige jaren. Ja, dat er concurrentie op de markt verscheen. Ja, en die verdomde su supermarkten, kapitalisme. Die kwamen ineens ook met uh, verantwoorde koffie en verantwoorde suiker. Ja, en dat vonden wij maar niks, want dat was het bolwerk van het kapitalisme, ja. Maar ja, uiteindelijk zijn jullie daar ja. wel voor opgericht om mensen bewust uh, te ja, maken ja, van maar... het feit dat ze eerlijke koffie moeten kopen. Dus het is alleen ja. maar mooi dat die nu op grote schaal gekocht wordt, toch? Oké, okay, maar er dat, dat waren dus verschillende stromingen, ook in Wereldwinkeland. Ja, ja, dat klinkt me wel voorstelling. Ja, en ik ja, ja. hoorde dus bij die radicale, de, de, de, de, de groendies in plaats van de groendies. <laughs> ja, maar hoe, hoe denk je daar nu over, 30 jaar later weer? Ja, anders net wat, net wat jij zegt. En dat heeft de tijd nodig. Er ja. willen congressen eraan gewijd toen in die tijd. En dat ging hard tegen hard. Ja, ja. En niet, niet, niet, niet geen gevecht. Geen nee, maar dat wel vele text. discussies. Je kunt discussiëren discussi zonder, zonder uh, elkaar te kwetsen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Zeg, en die wereldwinkel uh, nou, heeft misschien vooral dan bereikt... dat mensen zich meer bewust zijn geworden van de uh, derde wereldproblematiek. Dat mensen misschien bewuster ook producten zijn gaan kopen. Speelt zo'n wereldwinkel nou ook in een stad als Deventer, zeg je, hè? Uh, in jouw geval... Een, een belangrijke sociale rol? Is het ook in, uh, ja, in, in dat op opzicht een, een vorm van democratie? Hoe doe je dat? Nou ja, omdat zo'n wereldwinkel is ook een punt waar mensen samenkomen... waar mensen met elkaar aan zo'n ideaal werken. Uh, het, het, het, het, het vrolijkt, hè. Er zijn meestal heel vrolijke winkels, vind ik, die wereldwinkels. Het vrolijkt een, een buurt op, een winkelcentrum op. I is dat ook een manier uh, uh, waar, waarmee ja. jullie als het ware bijdragen... aan die onderopbeweging, zoals jij het noemt? Dan moet ik je teleurstellen, dat was vroeger meer... We gingen ook allerlei actiegroepen, hadden dus een, een, een, een steeg gevonden in onze winkel. Ja. En dat is voorbij. Bovendien, de Nieuwstraat waar we dus nu zijn, gehuurd, dat komt echt door de crisis. Hand over hand gaan die winkels over de kop. De, de, de, de gangbare winkels. Hm. Dus dan wordt het voor jullie ook moeilijker. Ja, dat, dat, dat grijpt we ook in elkaar in. Ja, ja. Jij weet nu veel... Is... Ja? Ja, sorry. Nee, zeg maar. Dat is het enige, dat klinkt me heel gek... wat ik als individu van de crisis merk. Dat het in de Nieuwstraat in Deventer... Ja, eh, minder druk wordt dat er winkels verdwijnen? Nou, in, ja, in, in, in meerdere, meerdere winkelslaat in Deventer. Want ik hoor en lees... en dat is, is, geen, dat is natuurlijk geen onzin... maar ik, ik, persoonlijk... Oh, en ook aan mensen ontdekt om me heen... De meeste zitten al in uitkering, dus We een baan kwijtraken zit er niet in. Maar, en dat is het enige waar ik de crisis merk. Dat, dat, dat vind ik zelf heel bevreemdend. Heel ja. Bevreemdend. ook. je ja. ten slotte? Je werkt nu 25 jaar in die wereldwinkel. Denk je dat nog lang te zullen werken? Zullen we mijn gezondheid en mijn leven naartoe laat, ja zeker. Nou, ik wens je daar alle succes bij de Wereldwinkel. Inderdaad ook een mooi voorbeeld van, zoals Aaltje Thomas dat noemt, de onderopbeweging. Nou, onder Aaltje, okay. dank je wel en tot Bedankt, een andere hè? keer. Goeienacht. Ja, nou. Dag. Jan Dekker, goeienacht. Hallo. Dag Jan, goeienacht. Ik zou even de radio uit. Ja, doe dat even Jan. Jan nou, loopt nu uit de radio. Oh, hij is eruit. Heel goed. Ja. Jan, op welke manier draag jij bij aan de do-democratie, de onderopbeweging? Misschien heb jij er nog een nou, derde term ik, voor. Ik, ik, uh, het verwonderde mij dat uh, in al dit soort gesprekken de, de sport helemaal niet genoemd werd. Nou, en die ga jij nu noemen? Nou, ja, dat probeer ik natuurlijk. Hè. Ik ben ook. Uh, maar uh, ik, ben, uh, ik ben 72. En uh, ik ben uh, 60 jaar lid van een club. Wat voor club? Voetbalclub. De voetbalclub? Ja. En op, welk, en op welke manier zet je je in voor die voetbalclub? Ja, mijn hele leven heb ik, heb ik me ingezet voor die club uh, uh, bestuurs. Uh, uh, uh, ik, ik was voorzitter van de bouwcommissie. Ja, nou, noem maar op. En over welke Dat... club gaat het trouwens, Jan? Nou, dat moet je... Die, ja, ken je die? Nee, dat weet ik niet. Ken je Amsterdam? Nou, niet zo heel goed. Dvva. Oh, ja. DVVA. DVVA. Kijk even naar onze regisseur. Die komt uit Amsterdam. Nee, die kent DVVA ook niet. Waar in nou, Amsterdam zit de club? Nou, dan moet je aan Tran van te uh, vragen. Wat het? Die heeft bij ons gevoetbald. Oké. Oh, en wat betekent DVVA? Door Vriendschap Verenigd Amsterdam. Dat bedoel ik. Dat is een mooie naam. En... Ja, eh, door vriendschap verenigd, is dat ook wat jullie voetbalvereniging groot gemaakt heeft? Ja, wij, wij hebben een fantastische club. En eh, we spelen tweede klasse. Hè? Ja. En er wordt geen cent betaald bij ons. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Dat betekent eh, zo'n club als DVVA voor, voor, voor de buurt, Jan? Nee, nee, nee, nee. Het nee? gaat niet om de buurt. De, de, de, de, de, de, nee, dat is echt geen buurfuncties. Nee? nee? Nee, maar mensen gaan naar dat voetbal. Die ontmoeten elkaar daar. Die zetten zich met elkaar in voor die nee, voetbalvereniging. Maar, nee, maar we, wij hebben een club dat... is een hoofdstab... uh, Het meeste zijn allemaal studenten. Mm -hmm. Maar het is onvoorstelbaar dat die zo ontzettend blijven hangen bij onze club. En hoe komt dat dan? Wat maakt jullie club zo bijzonder? Omdat we vriendelijk zijn voor elkaar. Onze voorzitter, die, die is als student begonnen. Nou, die heeft nu een, een topfunctie. Mm -hmm. ik, ik ga geen bedrijf noemen. Nee, nee. Maar die heeft echt een hele goede functie. En die is voorzitter van ons. Dus die blijft jullie ook trouw wat dat betreft. En jij bent de club al 60 jaar trouw, begrijp ik. En Jan, wat betekent dat werk voor DVVA, voor Door Vriendschap Verbonden Amsterdam, voor jou? Nou, ja, jongen, dat is... Daar heb ik vrienden, dat, die, die... Ik ben, uh, ben geïnformeerd opgevoed, hè? En in de kerk heb ik, heb ik niet die vriendschap gehad... die ik bij mijn voetbalclub had. Dat, dat is toch erg, hè? Ja, dat is eigenlijk wel erg, ja. Maar ook wel ja. weer heel mooi van DVVA. Ja, fantastisch. Ja. Hoe sta nee, je ervoor in de competitie tenslotte? Ik moet zeggen dat, dat, dat, dat het een beetje onderbelicht werd. Van, uh, dat die sport een beetje onderbelicht werd. Hè? Want er zijn zo ontzettend veel mensen die vrijwilligerswerk doen voor die sportclub. Ja. Ja. Dat de kinderen kunnen spelen. Dat, nou ja, noem maar op. Ja, dat is goed dat jij daar de aandacht op gevestigd hebt, uh, Jan. Ik wil nog één ja. ding van je weten. Hoe staat DVVA ervoor in de competitie? Nou, we hebben twee wedstrijden gespeeld. En we hebben zes punten, dus we staan. Ja. Ik voel aan mijn water. We hebben zaterdag uh, tegen AFC gespeeld. Ja? Nou, dat is een, uh, een katclub, hè? Dat ken je wel, hè? Nee, nee, ook niet. Het spijt me, Jan. Oh, gods. A.C. niet is een katklub. Oh, is dat Amsterdam Zuid soms? Nee, die, die, die, die, die, die meneer die vanavond nog bezig was met, met de reportage van Hongarije, hoe heet die? Ja? Die, je bedoelt onze gast? Nee, de, de, de man die. Nou ja, de reporter. Ja, ja? Ja, die moet je kennen. Ja, ik, ik zit niet zo goed in het voetbal, Jan, moet ik je heel eerlijk nee, zeggen. maar, nou, maar laat me even. ook. Oké. Okay. Nou, trouwens, alle katclubfiguren. Ik denk ook van... Uh... Maar Jan, ik, ik, wil even, even... Ja, ik wil even terug met jou goed vinden naar het DVV. Ja, jullie hebben die kakclub verslagen. Jullie staan er goed voor, dus nu in de competitie. Twee wedstrijden gewonnen, dus het ah, ja. gaat een Dat goed seizoen niet, worden. Nee, de... maar goed, de, de, de start nee, is goed. Nee, maar ik wil je nog één ding zeggen. Hè. Nou, één ding dan nog, Jan. Dat we betalen totaal niets aan die spelers... Het is allemaal vrijwilligerswerk. Het zijn allemaal mensen die voetballen uit passie bij DVVA, de club van en, en Jan de Dekker. Niet, hè? Nee, nee, nee, niemand krijgt betaald. Iedereen doet dat omdat ze uh, uh, die club DVVA een warm hart toedragen. Jan Dekker, dank je wel. Wat mensen betreft ben ik heel erg mild. Het allemaal goed. De ene is uh, rustig, de ander is wild. Ik vind het allemaal goed. De een draagt een hoofddoek, de ander een Maar er is één groep mensen die ik haat en die zitten in. Geval paraat. Want ze zitten in de oude raad, de oude raad Ze zitten in de oude raad Dat team dat raakt niet uitgepraat Over wie er over de ijsjes gaat Bij de jaarlijkse sportdag die valt of staat Bij de inzet van de oude raad De oude raad, de inzet van de oude raad Soms is er wel eens een ouder kwaad Maar godzijdank is er dan de oude raad Soms is er wel eens een barbecue Nog bestaat. Eerst te danken aan de oude raad. de suiker staat en het espresso-apparaat, niet dat er echt veel wordt gepraat. <lacht> en al helemaal niet over de oude raad, de oude raad, helemaal niet over de oude raad. Een kudde koeien in het kwadraat is beter dan de oude raad. Die op mijn schouder staat. Heb ik liever dan de oude raad, de oude raad. Of in de nok van het circus, in een spagat, Alles beter dan in de oude raad, de oude raad. En denk je dat ik overdraai? Ah. Heb nee. Vraag maar aan het wijf van de overblijf. Mario 1, Casa Luna. Helco Span. Ja, sommige vormen van do-democratie werken uh, mensen dan weer op de zenuwen. Zoals bijvoorbeeld De Oude Raad. Een liedje van cabaretier Milou Frenke. Het staat op haar album Alles Nog Prachtig. En vanaf oktober is Milou Frenke weer in het theater. Dat is hier met haar voorstelling. Milou geeft licht. Die. Die Doe-democratie, die onderop-beweging... die staat centraal vannacht in Casa Luna. En ik ben heel benieuwd hoe u daaraan bijdraagt. Misschien inderdaad ook op de sportvereniging... of omdat u uh, een, een buurthuis uh, runt... of omdat u de straatbarbecue altijd uh, organiseert. Als u uh, uw bijdrage levert aan die Doe-democratie... aan die onderop-beweging... dan kunt u bellen, 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncv.nl. En uw tweets zijn welkom op hashtag Casaluna. En... Ik kreeg daar een tweet van Ad van Oosten. Ik zat net in gesprek met Jan over, over die voetbalvereniging in Amsterdam... en over die club in Amsterdam-Zuid, waar ook die reporter, uh, uh, lid van zou zijn. Ik kwam niet op die naam. En Ad van Oosten, helpt mij. Het gaat hier om Jack van Gelder. Dankjewel, Ad. Dan een mailtje van uh, Daan Walraven. Ik ben een jonge man van 24 jaar... en al jarenlang voel ik me erg thuis in een omgeving... waar een hoop gebeurt vanuit eigen initiatief. Dit gebeurt in de Zaanstreek. Er is al 30 jaar een zeer actieve zien die met alleen maar vrijwilligers, festivals... culturele centra, buurtmaaltijden en nog meer sociale cohesie... bevorderende activiteiten en voorzieningen creëert. Dit gebeurt vanuit kraakpanden. Gebouwen van voornamelijk de gemeente die verloederden worden gekraakt, die worden daarna opgeknapt en omgetoverd in bruisende centra... die geheel zonder kosten voor de overheid jarenlang een zeer belangrijke rol in de omgeving innemen. Door de keuze om kraakpanden allemaal over één kant te scheren... zijn bijzondere panden, panden zoals de grote wijver in Wormerveer gedwongen om een doorstart te maken. Waardoor in dit geval deze stichting moeite heeft gekregen zijn eigen broek op te houden... Als men voorstander is, schrijft Daan, van burgerinitiatieven... dan moet men de burger ook vrij laten. Door het beleid van toenemende wetgeving... verplichte vergunningen en andere beperkende maatregelen... zijn de stichtingen, clubs, buurten of welke groep dan ook... die op eigen kracht iets moois willen neerzetten, niet geholpen. Al dus dit mailtje van Daan Walhaven. En we hebben nog een ander mooi liedje over... Uh... Doe democratie voor u. In de Nieuwbouwwijk, dit is Claudia de Brij. saai in oneindig laagland staan. Rijen ondenkbaar jonge eiken. Was gepland, goede gang. Op nummer 11, daar vooraan, ja, daar woont Ron. Ron plakt een plastic ornament aan het plafond. Zo lijkt het net echt af. Als je er niet recht onder staat, als het leven nou Jadzee was, had Ron nooit een grote straat. Ron had heel zijn leven lang gedacht dat hij zou baden in het geld, de de macht. Bij 25 miljonair, zo'n vent die nooit de moed opgeeft, nu is hij 31, heeft Jadzee al doorgestreefd. Weer. Op nummer 10 woont Angelien zo'n gekke meid. Alle dagen feest in haar studententijd. Ze schotten het toen zelfs nog tot voorzitter van de club. Nu blijft ze steeds maar hangen in haar eierstok gedrukt. Ze wil een kind, een kind, een kind. Ze heeft geen vent Omdat ze alleen getrouwde clubgenoot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 Je noemt echt een theaterdier. Ik zie het ook al in de jongste, die is nou vier. Wat ze aanpakt, nou dat kan ze weer vijf, zessen, ze weer jat zee. Ik gooi nooit eens vier dezelfde dikke streep, dus door karree. Wat zijn de bomen klein? Wat hangt er weinig sfeer te waar om te zijn? Op de maquette was het al veel mooier weer. Ik ga direct naar de gevangenis. Komt niet lang start, ontvangt geen 20.000 gulden, maar gefeliciteerd. U heeft de tweede prijs gewonnen in de schoonheidswedstrijd. democratie in de Nieuwbouwijk. Het regisseren van het kleuterschooltoneel. Dat was uh, Claudia de Breij. 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer als u mee wilt praten... over die doe-democratie, over die onderopbeweging... en de manieren waarop u daaraan bijdraagt. Ed, goeienacht. Goeienacht. Dag Ed. Op welke manier draag jij bij aan die doe-democratie? Geef jij daar vorm aan? Nou, um, ik heb een hart voor cultuur. Ik hoor mezelf dubbel. Uh, ik hoor jou uh, goed hier, hoor. Oké, okay, oké. Okay. Um, ik heb een van uh, cultuur. Ik ben uh, professioneel acteur. Ja. Op latere leeftijd de theateropleiding gaan doen. En waar ik natuurlijk tegenaan loop binnen mijn vak... is uh, dat er uh, heel erg gekort wordt op, uh, op cultuur, op uh, theater, op uh, de kunstsector, zeg maar. Ja. En dus bedacht ik me dat het goed zou zijn om een stichting op te richten. Uh, de Stichting Educatie door Cultuur. Educatie door Cultuur, ja. Heb. Um, en die heeft eigenlijk een tweeledige functie. Aan de ene kant, wat de naam zegt, is uh, educatieve projecten van onderwerpen... die spelen in de maatschappij op een culturele wijze uit te voeren. Ja. En juist die culturele uh, uitvoering te laten doen door professionals uit het vak. Dus dat kunnen zijn bijvoorbeeld, uh, stel je voor een onderwerp. We zijn op dit moment bezig met autisme bijvoorbeeld. Um, dat, daar gaan we een film van laten maken. Dat gaan, profession gaan professionals uit film sector gaan dat doen. Ja. Uh, alleen de stichting gaat uh, in conclave met het bedrijfsleven om geld binnen te halen om zo'n project te kunnen uh, financieren en daar uh, de professional uit het vak uh, zijn geld mee te laten verdienen. Dus aan de ene kant doen we als stichting een mooi project en aan de andere kant geven we de mogelijkheid aan kunstenaars, het kunnen ook bijvoorbeeld uh, uh, Dichters zijn, of het, kan het kunnen beeldhouwers zijn, of het kunnen theatermakers zijn. Het kan van alles zijn, iedereen die in de cultuursector werkt, die professioneel daarmee bezig is, die willen we op de een of andere manier de mogelijkheid geven om zeg maar, mee te werken aan projecten die wij... Uh, ontwikkelen en bedenken. Ja, jullie helpen mensen aan het werk, aan de ene kant. Aan de andere kant uh, proberen jullie op, dit, ja, op deze manier als het ware... Uh, belangrijke thema's uh, onder de aandacht uh, te brengen. Nou zeg je, wij, wij doen dat samen met het bedrijfsleven. Daar proberen jullie uh, geld uh, los te krijgen voor deze projecten. Jullie ja. uh, kloppen niet aan bij de overheid, begrijp ik? Nou, wat we doen is, we proberen natuurlijk wel onze subsidies te krijgen... ook bij de overheid. Alleen die subsidies worden steeds minder. Ik bedoel... ja. Um, die, die potten die komen steeds leger... waar je vroeger misschien uh, bij wijze van spreken voor een, uh, een, een theaterstuk... Uh, misschien 30.000, 40 40.000 euro kon krijgen om het te ontwikkelen... omdat het nieuw was, omdat het uh, multimediaal was bijvoorbeeld... Uh, krijgen nu nee. Dus moeten die partijen die dat doen... moeten op een andere manier hun geld gaan uh, binnenhalen. Ja, lukt dat jullie? Nou, als je inventief bent en je, je kan uh, uh, zeg maar de noodzaak van het... Uh, uh, het onderwerp wat wij brengen, bijvoorbeeld, uh, nu, nu we zijn we bezig met het autisme verhaal. Dus we gaan daar naar het bedrijfsleven en we spreken het bedrijfsleven aan op hun uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. En wij ont, uh, ontwikkelen evenementen voor, voor die bedrijven, voor het bedrijfsleven. Waarbij uh, het bedrijfsleven uiteindelijk uh, uh, ja, toch een, uh, ja, gaat sponsoren. Nee, dat, dat gaat met vallen en opstaan. Ja, je zegt, je moet inventiever zijn. Maar het, het lukt uiteindelijk wel. Hè? Je kunt het bedrijfsleven overtuigen. Maar het feit dat de overheid jullie niet meer betaalt of veel minder betaalt, uh, wil dat ook zeggen dat er minder projecten gemaakt kunnen worden? Nou ja, ik, ik, iedereen, weet, iedereen volgt het nieuws. En de, de, de, de uitdeelronde vanuit de overheid is alweer geweest met betrekking tot uh, bestaande uh, cultuurinstellingen, hè, zoals Theater en Appel we uh, moeten nou, maar op en die worden allemaal flink gekort. Dus de overheid die, die kiest ervoor om hun geld uit te geven aan, uh, aan andere dingen, terwijl cultuur is toch het hart van je maatschappij. Als ik naar jouw stichting, als ik even kijk naar jouw stichting, Martijn, heeft jouw stichting het moeilijker nu de overheid uh, steeds minder subsidieert op dat gebied? Nee, omdat ik me niet richt op de overheid. Ik richt me vooral op, uh, op het bedrijfsleven. Maar je hebt je ook nooit op de overheid gericht? Nou ja, als wij bijvoorbeeld. We zijn nu bezig met het uh, autisme-project. Ja. En daarmee gaan we dus wel gewoon bij de overheid die subsidies aanvragen. waar we recht op zouden kunnen hebben. Uh, alleen ik ga er nooit vanuit dat we het krijgen. Omdat de overheid nu toch bijna alleen maar nee zegt. Mm -hmm. En. Uh, richten wij ons meer op, zeg maar, uh, activiteiten waarbij het bedrijfsleven geactiveerd wordt om geld te geven. Ja, ja. En jullie doen een beroep op uh, het verantwoord ondernemen van het bedrijfsleven. Wanneer is dat project over autisme te zien, denk je, Martijn? Ed, Ja, Ed, neem ik niet kwalijk. Maakt niet uit. En Alex, hè? was dat toch net, of niet? Ja, voor nu is het even Alex, ja. ja. <laughs> Sorry. Nee, dat ja. maakt niet uit. Uh, wat, wat zei je, over wanneer het project Ja, over wanneer het te zien is, is? ja. Nou, die film die, die, zijn we nu in, in, die hebben we nu in productie, uh, in de preproductie, laat ik het zo zeggen. En de bedoeling is dat uh, er zijn nu een aantal mensen die zijn bezig om wat evenementen te organiseren voor het bedrijfsleven. Um, uh, en uiteindelijk daar geld mee binnen te halen. En de bedoeling is dat we volgend jaar april gaan, uh, de film gaan draaien, zeg maar. Oké, okay, dus dat is de planning. Er komt een tip binnen trouwens van een luisteraar. Die zegt: Heb je al contact opgenomen met de Nederlandse Vereniging van Autisten in de Beeld? Ja, daar hebben we ook contact mee. Daar hebben jullie maar contact wij mee. Maar uh, wij werken samen met de organisatie uh, Auticom uit Enschede. Ja. Uh, en dat is een, uh, een, een partij die uh, ons adviseert op het autisme. op de Op de, de NVD. Ja, op de invulling van het autisme uh, gebeuren. Het wordt, een, uh, het wordt een film voor, voor de doelgroep van uh, bovenbouw lagere school, onderbouw middelbare school. Mm -hmm. uh, en het, is, het wordt een spannende film waarmee we ook een stukje lesmateriaal gaan ontwikkelen. En om daar de input van te krijgen, om dat geloofwaardig te maken, hebben we uh, Auticon, die trainingen verzorgt met betrekking tot autisme en uh, mensen met autisten, of mensen met autisme. Um, die adviseren ons en die, uh, die helpen ook mee zeg maar, om deze film stand te brengen. Nou, maar dat de... is een goede tip, want de Nederlandse Vereniging van Autisme... die kennen we en daar hebben we ook mee gesproken. En die, uh, die worden zeker niet vergeten in het, in het maken. Zeg maar, in nou, in, uh, het voorjaar wordt er uh, gedraaid. Nog één keer de naam van je stichting, Tenslotte Ed, graag. Ja, ja. Uh, dat is uh, de Stichting Educatie Door Cultuur. En de website is, als ik die mag noemen... Ja, tuurlijk. Dat is www.stedc.org nog één keer. www.stedc.org. dus eigenlijk stichting ST educatie Door Cultuur .org. Ik heb hem. Ed, dankjewel. Hé, hey, dankjewel voor de tijd en uh, succes nog. met je programma. Dankjewel, hoi. dag. Hoi, hoi. hoi. uur zochtens. het is koud, ik kleed me aan. krantenkoppen, de beurs en erdoor bij koffie voor het raam. de aix en de wereld draaien door, maar de quote geeft het toch aan. wie bestaan. onderweg door de regen naar jou, de kou en de Schreeuwt snel strakker, nu of nooit, maar ik verander niets. Ik weet niet of jij of iemand mij ziet, schreeuwt. Zo moe, ik viel naar huis. Tien minuten door de regen en dan ben ik eindelijk thuis. Nog even zeppen langs reclame, soap show en sport. Maar ik besta niet op die buis Door die huis, ik weet niet of. kan er tegen. Opnieuw een liedje uit het vrijwilligersconcert. Maak het verschil uit uh, winter 2005. Bastiaan Ragas met gloeiende platen. Hij schreef het liedje zelf. En hij werd, net zoals alle artiesten die avond, begeleid door het Metropoolorkest onder leiding van Arjan. In ja, het vorige uur meldde ik dat wij inmiddels 998 Facebook-vrienden hebben... als programma Casa Luna. En ik meldde ook dat wie zich als duizendste vriend zou aanmelden... dat hij ons grote Casa Luna feestpakket zou krijgen. Nou, we hebben hem, onze duizendste Facebook-vriend. MUZIEK Ja, deze vrolijke kinderen zingen voor Martijn Plieger. Martijn Plieger, hij is onze duizendste Facebook vriend, onze duizendste Casaluna volger op Facebook. Van harte gefeliciteerd, Martijn, en we sturen je met alle liefde ons grote Casaluna Facebook feestpakket. En als u ook nog Casaluna wil gaan volgen op Facebook, u bent van harte welkom. We gaan gewoon verder op weg naar nummer 2000. Ik heb sinds een half jaar zes vrijwilligsters in huis. Niet dat ik erom gevraagd heb, maar het was een foutje van de kruisvereniging. <lacht> ze heten Ellie, Kobe, Trusje, Alexandra, Greet en Steen. En ze staan om zeven uur al voor de deur. En dan gaan ze met z'n allen flink vrijwilligen. En dan lappen ze mijn ramen en ze stoffen al mijn flessen. In een uurtje zijn ze klaar, want ze doen het met z'n zessen. Dan gaan ze drinken van mijn koffie, gaan ze lunchen met mijn brood. En ze kletsen me de oren van mijn kop. En ze lezen al mijn fifa's, zitten met mijn kat op schoot. En ze zetten steeds mijn abba plaat op. Ik word door hem beschouwd als een tamelijk gehandicapt figuur. Niet dat dat werkelijk waar is, maar dat was een foutje van het onze lieve vrouwengasthuis. Ik ging erheen met een ingegroeide nagel en wat opborrelend zuur. En nu zit ik in een rolstoel vastgeklonken, met mijn ruggenwervel strak in een corset. En Anna schilt mijn die prakts mijn plakje cake. Alexandra strikt mijn vetus, trusjelt me op de steek. Stien gaat met me wandelen en greet ze mijn Mitella's in de week. En ze roddelen met mijn buren en ze liggen in mijn bad. Met mijn pincetje epileren ze hun kin. Ik ben al twaalf keer verhuisd, maar ze weten me te vinden, want ze hebben het bij mij zo naar hun zin. Maar het liefst zou ik ze pijn doen door ze te vermoorden. Maar je krijgt een hoop glazen waar je dat doet. Zijn de liefdevolle enthousiaste zorgers van het volk. Dat is de pest met die vrijwilligers. Ze bedoelen het zo goed. Nou ja, het enige waar ik wat aan heb, nu ik zelf niet spelen kan, is dat Steen best leuk piano partituurt. Al zingt ze niet zo goed als ik, ze lijkt verdomd veel op een man. Dus heb ik haar in plaats van mij naar de grote toe gestuurd. Applaus voor cabaretje Johan Hogeboom. Vrijwilligers, een liedje van zijn cd, Het Geval Hogeboom. En tegenwoordig werkte Johan Hogeboom samen met collega's Bas Maré... en Ludo van de Winkel. En gedrieën gaan ze ook het komend seizoen weer langs de Nederlandse theaters. Een aanbevolen voorstelling wat mij betreft. Ja, en daarmee werd het bijna twee uur. Dank voor het luisteren, voor het meepraten, voor het mailen en twitteren. En voor morgen natuurlijk enorm veel wijsheid in het stemhokje gewenst. Het maakt niet uit wat u gaat stemmen... Als u mag het stemmen. Morgen houden we trouwens in verband met de verkiezingen de luiken van het Huis van de Maan voor één nachtje dicht. Maar donderdag gaan die weer open. En dan praat Frank Dumos met Ton Nijhuis. En Ton Nijhuis is de directeur van het Duitsland Instituut. Nou, u weet het, hè? u kunt nog steeds vriend worden van Casa Luna op uh, Facebook. Uh, we gaan gewoon op weg naar de 2000ste vriend. En dan geven we opnieuw een feestpakket weg. Dus wees welkom bij ons. Straks wakker Nederland hier op Radio 1. Heel veel genoegen daarbij. En voor nu namens ons allemaal hier in Casa Luna nog een goede nacht. En wij sluiten af met het titelstuk uit het Vrijwilligersconcert Maak het Verschil. Dit zijn Lisbeth List en Maarten Peters. Zeg eens dag tegen een vrienden. Die op straat tegenkomt Geef eens een hand aan die één ding Die door het leven is verwond Ga eens zitten naast die vrouw Op dat bankje in de straat Wees niet bang voor haar stilte Vraag eens hoe het gaat Maak het verschil En het wonder zal gebeuren Maar dit zal ik kleuren Niet zo warm als een mensenhaard Maak het verschil Luister aan bij die buurman Die je nooit buiten ziet Luister naar zijn verhalen het verzacht zijn verdriet. Ga eens wandelen met die vrouw in die hoog hoogbejaard. Zoveel te ontdekken als jouw wereld binnengaat. Maak het voor de zee. Dan is het met een engel die de weg is kwijtgeraakt. Is vertrouwen in de wereld, in jouw handen wil waard. Maar Dromen zal gebeuren, maak het verschil. En het zwartwit zal weer kleuren, niet zo warm als een mensenhart. Maak het verschil.